Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Raymond Serre met het NOS Journaal. Op internet circuleert een foto waarop mogelijk de acht daders staan... van de gefilmde mishandeling in het centrum van Eindhoven. De foto, die onder meer is geplaatst door Omroep Brabant... zou kort voor het incident zijn genomen. De politie onderzoekt of het inderdaad om de acht verdachten gaat. Gisteren meldden zich twee verdachten bij de politie... Belgische jongens van 15 en 17.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 De Zweedse meubelketen Ikea heeft het afgelopen jaar een recordomzet gehaald van 27,6 miljard euro. Volgens Ikea gedijt het bedrijf goed in onzekere economische tijden, omdat klanten dan eerder goedkopere meubels kopen. De netto-winst kwam uit op ruim 3 miljard euro, dat is 8% meer dan in het jaar daarvoor.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 De omzetgroei is vooral te danken aan de opkomende markten in Azië en in Latijns-Amerika. Dan het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook zonnige perioden. Het blijft droog, middagtemperatuur tussen min 3 in het zuidwesten en min 5 in het oosten. En ook morgen droog en lichte vorst. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam. terbrechtse plein 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. Er zijn twee rijstroken dicht.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu. Namens het bestuur. Van ons genoegen. Duidelijke meiden. ...dat de vereniging is uitgebreid met twaalf nieuwe leden. Twaalf nieuwe leden. Het zijn mevrouw Peper... ...mevrouw Zwaarmakers... ...juffrouw Van der Stang... Mevrouw perenbo, mevrouw stofregen, mevrouw op de beker, mevrouw deegroller, mevrouw stip. Stip. Mevrouw Hak. Hak. Mevrouw Loof. Hutjes. Loofhutjes. Mevrouw Kistenmaker.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 mevrouw op de Beten en mevrouw stofregen... die zijn helaas niet verschenen... wel aanwezig...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 Mevrouw Zwaarmakers. Mevrouw Deegroller. Mevrouw Stip. Stip. Mevrouw Hak. Hak. Mevrouw Loof, hutjes. En mevrouw Schroot, hamer van harte. Hutjes. Maar namens nou het bestuur van ons genoegen. ...wil ik u wel even mededelen... ...dat als... ...mevrouw Peper... ...mevrouw Kistenmaker... ...juffrouw Van der Stam... ...mevrouw Perenbo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 I pray that you'll come back and stay one day. I was walking slowly, better on my way. It seems she was lonely. werd aangevraagd door mevrouw Peper... ...mevrouw Kirstenmaker... <lacht> ...legendarische, legendarische toonhermans... ...met de voorzitter van Ons Genoegen... ...dames en heren, fantastische conferentie, ...niet te geloven, je blijft gieren met die gek... Het, het, ...ook al is het al, al, al 30 jaar oud... ...maar het blijft gewoon leuk... En daar gaat het om. Uh, Toon Hermans dus en de voorzitter van ons genoeg. En daarna de golden earring van onze dagcd. Uh, the very best of the golden earring van 1965 tot 1976. En nummer, dat was hun tweede single uit 66 En dat heette That Day. When the truth is found to be. 68. Een van de topbands van de West Coast in Amerika. Alle met de doors en zo en mamas en papas. Prachtige scene in de tijd. Ook bekend natuurlijk van de grote hit White Rabbit. Maar die hebben we al zin gedraaid. Vorige, een van de vorige week geloof ik. Of zo. Oh, even een filmpje. Filmpje. Even een filmpje, dames en heren. Filmpje. Robbie Williams, same man Single, to single, and a limited height different. Kijk dus de opvolger van Candy. En de nummer dat heet uh, Difference. This time I'll be back. Dat is And I Follow Rivers... ...kent ook van uh, heel veel andere hits. Vroeger uh, begonnen ze met Brian Poel... ...en toen heette ze Brian Poel in de Tremelo's... ...en toen ging Brian Poel weg... ...en toen heette ze gewoon de Tremelo's. En toen hadden ze hier een knaller uh, van een hit mee... ...met Silence is Golden. En dit is Lindsay de Paul, kent u de nog? ze wil graag een suikerklontje. Woehoe, sugar me One for you, one for me One, one, one, one Pardon me Comes two, three Looking sweet but all the while Hit behind the smile Was saccharine I'm a go-between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 Zegt u? Poedersuiker. Als je niet in de microfoon praat, horen we je niet hoor. Ik zei, er, er staat nog een busje poedersuiker. Is dat ook goed? Ja, dat zal wel. Ze vraagt mij niet, ze vraagt sugar, niet. Ze vragen, niet. Ja, ja. Toen de tijd gepresenteerd als de vrouwelijke tegenhanger van Gilbert O'Sullivan. Maar uh, dat is het helemaal niet helemaal geworden. Want zij heeft volgens mij maar één hit gehad. En dat, uh, dat was dit uh, Sugar Me. In tegenstelling tot deze dame. Nou, die mag voor mij nog wel uh, zelf wel eens je dik in de 70. Uh, die mag mijn privé dansereestje nog wel een keer worden. Helemaal niks mis mee. Twee na het Woehoe! the men come in these places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 Geproduceerd door Mark Knopfler van Duitstraight. Natuurlijk, dat kent u allemaal. Hè? Dat weet u allemaal wie het is, hè? Mark, ja. Natuurlijk, een van de grote uh, iconen van, uh, van, zou ik maar zeggen, de popmuziek, hè? Ja. Popmuziek. Everybody talk about Someday you're gonna be happy, and someday you will be Eigenlijk heette ze toen nog the de Rings. Dit is ook uit 66, 67, kwam van de LP Winter Harvest... Een tweede plaats in de tijd. Er stonden toen nog uit Riener Schertsen, Jaap Eggermond, uh, George Koymans en Frans Krasenburg. Later zijn ze wat zwaarder en heavier geworden natuurlijk allemaal qua muziek. Zo vanaf de jaren zeventig dat ze met Back Home begonnen en zo, toen werd het allemaal wat meer. Ja, power rock en zo. Van. En toen ging ook die S eraf, hè. Toen Frans Kassenburg eruit ging, toen ging ook die S eraf. Ja, zo ging dat in die tijd. Um, golden Wings dus. En dat, nummer, dat heette dus, uh, uh, ja, zo heette het, In My House. Madness.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 have gone away, gone to fucking next to school Every turn that is the rule Sit alone and bent his pain. Same old backsides again, all a small was dat uh, van uh, Madness en uh, beetje je dat in de jaren zeventig natuurlijk uh, aardig uh, populair was en ze schijnen nog steeds te spelen, uh, onder laatst nog weer eens een nieuwe CD uitgebracht te hebben zelfs. Dat had deze meneer trouwens ook, David Bowie. Hij werd 66, en, uh, ja twee weken geleden weer. En uh, tegelijkertijd van een uh, nieuwe single van hem. Het was even wennen, maar oké, okay. where are we now? Had to get the train From Potsdamer Flats You never knew that That I could do that Just walk in the dead Living in the jungle I remember the stars uh, A man lost in time Near Cardiff Just walking the dead Thousand people, Crosper's a book, Fingers are crossed just in case, Walking dead. Let's go. Bowie, ook al actief sinds 1968 zo'n beetje, en uh, dus nog steeds, want hij bracht deze single twee weken geleden uit, misschien wel ter gelegenheid van zijn uh, 66ste verjaardag. Ja. Ryan Shaw, Doe de 45. was dat. een uh, lekker swingen, jongens. Oude Sol en zo. Dat swingt natuurlijk altijd. Hè? En uh, dit heet the Do The 45. Yeah, yeah, yeah, yeah. 50 jaar oud is het over twee maanden. De the Beatles! The last night I said geleden dat, uh, dat deze single of deze plaat uitkwam. 50 jaar geleden. Ja. Dat was uh, de eerste LP voor EMI van, uh, van de Middels natuurlijk. 1962. 19, of, uh, 1963 moet ik zeggen. 22 maart 1963. Ja, we gaan uit. Wat dit programma betreft, we gaan zo door met de vinyljaren natuurlijk na het nieuws. U krijgt... Graham Nash en David Crosby, U krijgt Supertramp met famous last words. En u krijgt sheer heart attack van deze band, Queen. En we gaan eruit met uh, Radio Gaga. Het loflied van Queen op de goede oude radio. Waar u nog steeds naar luistert. Zo, aan de andere kant voor de nieuws. My only friend Routine.